Op 1 met het anker. Ja, goedendacht dames en heren, fijn dat u nog steeds luistert naar de Nacht op 1. Wij gaan nog een uur lang met elkaar praten over gewetensbezwaren. We deiden dat naar aanleiding van een eerste aflevering uit de serie De Stem van het Geweten. Uh, een serie reportages die wij smiddags bij Dit is de Dag uitzenden uh, door de week elke dag van twee uur tot half vier te beluisteren. En uh, uh, uh, uh, Wij hebben het vannacht daarover. Wat, uh, wat doen wij met gewetensbezwaren? En het gaat eigenlijk een beetje alle kanten op. We hebben mensen gehad die zeggen, uh, ik heb moeite met gezag, dus ik, ik zat niet goed in het en gelukkig werd ik daaruit gezet. Andere mensen hadden moeite met belasting betalen voor dingen waar ze eigenlijk helemaal niet achter staan. Uh, en uh, ik had net nog iemand aan de telefoon: Marja uit Utrecht, die zei ja. Ik heb het idee dat ik helemaal niet meer zo vrij ben als de grondwet me eigenlijk vertelt. Want uh, als ik als uh, christen met een afwijkende mening en ergens rondloop... dan word ik er helemaal niet meer serieus genomen. En uh, word ik ouderwets bestempeld en dan nou, krijg ik steeds meer ruimte. En dat is misschien ook wel een beetje wat die mevrouw in Groningen... waar de reputatie over ging. Het was een trouwambtenaar. Um, u kunt reageren en doet u dat vooral. En uh, dat kan door te mailen naar de nacht... of nacht moet ik zeggen, nacht. Let op, at eo.nl. Uh, u kunt ook twitteren en dan kunt u mijn naam gebruiken: at, at Anker of at De Nacht op 1, of Een. Of een, een apenstaartje: Nacht op Een. Dat, dat, dat, dan moet ik even wat verder zoeken. Maar dat komt allemaal wel goed. Maar het bellen is het allerleukst: 0800-1121. En ik heb ook bellen zo weer tijdens het journaal. Het gaat maar door. En Kees Oosterom is de eerste weer. Kees, nacht. En daar Ed, om Jij te zit te bellen. <laughs> jij zit te luisteren. En uh, wat vind jij van het hele verhaal over gewetensbezwaren? Nou, kijk, ik heb, ik heb heel veel video's gemaakt, want ik ga nu gewoon een heel ander verhaal vertellen als ik dat ik jou in het voorgesprek zei. Altijd een verrassing, ja. <laughs> ja en, en, en, en die mensen, ja, dan, dan hoor je zo'n heel gesprek aan van zo'n trouwambtenaar. Mm. Dat is gewoon vreselijk, want die zeggen dan, ring is rond... Ja. Ik geen eind aan en jullie huwelijk uh, zal ook nooit een eind aan komen. En zo. Ja, en let dus op het kunstwerk aan de muur, want dat is ook heel erg bijzonder. Er ja, zijn wel wat dingetjes en, in die en zalen ik, verstopt. Ik heb vroeger in het leger gezeten, zeggen ze dan ook nog. Oh, <lacht> ja. ja, daar heb ik een pas meegemaakt. Die man had, die was officier in het leger geweest. Ik zal jullie even vertellen dat ik vroeger officier was in het leger. En nu ga ik dus een huwelijk sluiten, maar ik doe dat ook maar even erbij. en ik. Uh, Krijgt daar uh, 40 euro voor. Och, hey. en uh, ja. ja, dit is toch verschrikkelijk. Je dus zit uh, ook niet op te wachten, zeg? Nee, joh. Maar goed, wat, ja, wat wil je er. Je in de kamer zitten. <laughs> nee, dat is lachen. Maar, um, <laughs> maar wat, vind jij, uh, wat vind jij van al die nou, verhalen? Ik nou, vind, ik, vind, ik vind dus liefde. Aan, aan, ik heb dus ook uh, mensen die. die die gingen spontaan trouwen. En, en nou, een van die mensen was uh, Wiedenke. Hmm. Nou, en hij ja, vindt het vind gewoon machtig. Ik heb twee kindjes gekregen. Gewoon, vond het gewoon geweldig. Jij hebt Sam, volgens mij. Ja. Nee, ik heb Gijs. Gijs? Gijs heet die. Ja, volg me wel erg actief op Twitter, geloof ik. Maar goed, maar wat... Ja, ben je gelijk gesmolten? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar, wat we, maar jij vertrouwen heel mooi. Maar gewetensbeswaar nee, hadden we het over vannacht. Nee, ik... Uh... Ik vind, uh, ja, als uh, uh, wij spreken in de Eerste en Tweede Kamer en uh, als dat helemaal doorheen is, en er zijn uh, trouwambtenaren, dan moeten ze iedereen maar trouwen die uh, verliefd op elkaar is. Hmm. Of dat nou man of vrouw is, of man en man. En maar dat is een geweten... feit. Als, als, als een trauma om te van ja, maar die wet is allemaal aangenomen, maar ik sta er helemaal niet achter. Ja, nou, dan moet ik gewoon een ander baantje gaan zoeken. Maar het is ook wel hard dan, dat je omwille van je ja, overtuiging dat dan niet meer mag doen. Ja, maar uh, uh, de wet, de wet die staat daar toch boven? Doe even je telefoon uit onderveld. anders. Die belt nou eventjes. Die druk nou weg, want niemand zou zo laten bellen, weet je wel. Ja. Nee, uh, vreselijk. Niet. Maar, maar ja, dat is, het is wel een uh, redelijk uh, nou, ook wel een hard standpunt voor zo'n mevrouw in Groningen. Is jarenlang trouwend ernaar. Er zijn sommige mensen die speciaal om haar vragen. En, uh, ja. en dat mag dan niet meer. Wat zeg je? En, en zij moet dan maar stoppen. Ja, die moet gewoon stoppen. Want, want zij is in dienst van de gemeente, toch? Ja. Of niet? Jazeker. Ja, ja, ik snap je zit er nu bij de EO, mm -hmm. maar, maar jij, bent, jij bent wat dat betreft ook uh, best wel een beetje ruimdenkend, want ja, er, is, er is gewoon heel veel uh, om de EO heen, uh, zullen we maar zeggen, yeah. maar uh, ja, nee, dat ga je toch niet doen. Nou ja, ik weet niet, maar ik kan me voorstellen. En ik heb formeel geen mening, want ik zit maar achter de microfoon naar jullie te luisteren, allemaal. Maar ja. uh, dat, dat mensen zeggen: Ja, uh, ik heb het jarenlang gedaan en nu moet ik ineens stoppen. En dat ze nou, zeggen uh, in, in vrij beperkt. Lekker, uh, nee, maar dan, dan, dan ben ik ook hard. Ja. Yeah. Uh, nee, maar. Uh, wees maar een beetje ruimdenkend. Hm. Kijk, en ik heb, ik heb ook uh, een keer. Maar mijn kan je dat afdwingen? Ik heb vriendinnetje en uh, zo'n huwelijk meegemaakt met twee van die. Uh, ja, mannen. En op dat, een beetje zwetend. en zo. Van, ja, het was toch een beetje ongemakkelijk. Ja. Ook voor mij, weet je wel. Maar. Waarom vind je dat mannen dan ook... nou van elkaar houden. Ja, wat moet je dan? Weet je wel. Wat, wat moet je dan van een vrouw gaan houden of zo? Dat nee, maar, maar dat is is ga, he, daar, daar, daar gaat het trouwens. Maar het is, het, de vraag ah, is goed, gewoon. Weet wel. De vraag is gewoon, mag je die afwijkende mening nog hebben of niet? En jij zegt duidelijk van niet. Jij zegt, nee, als je bij de gemeente zit. Uh, Terwijl ik er ook misschien wel een beetje moeite mee heb. Want ik zou het liefst hebben dat, dat het ook allemaal lekker soepel liep. Maar, ja, nou ja, ja, natuurlijk moet je als al twee mannen van elkaar houden. En wees nou blij dat je dat je liefde vindt ergens. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou ja, ik begrijpen. Ik kan het begrijpen, ja hoor. Het is een veelgehoorde mening. Ja. absoluut. Hé <laughs> hey, Kees, dankjewel joh. Ik heb nog iemand nee, anders zo. aan de lijn. Goeienacht, hè. Ik mail je nog eens een keer. Ja, prima. Hoi, hey. prima. Hey, Dag Ed. Ik heb uh, André op de andere lijn. André, jij hebt een hele duidelijke mening over... wanneer gewezenbezwaren wel en niet kunnen. Ja, ja inderdaad. Uh, ik, ben, ik ben van mening dat als, als bijvoorbeeld iets verplicht wordt door de overheid... zoals bijvoorbeeld vroeger de dienstplicht verplicht was... om aan deel te nemen voor, ja. uh, voor de jongens... Uh, dat je dan inderdaad je op geweestbezwaren moet kunnen beroepen. Hmm. Omdat je namelijk anders geen keus hebt... Maar uh, wanneer je natuurlijk de vrijheid hebt om wel of niet een bepaalde baan of job te kiezen... Uh, ja, dan, dan mag je wel degelijk je eigen mening hebben en die ook ventileren. Alleen ja, dan, dan als die baan niet meer aansluit bij jouw opvattingen... Ja, dan zal je een andere baan moeten gaan zoeken. Dat, uh, dat, ik, ik, de, de, er is geen verplichting aan een van dat hij wordt aangewezen door de overheid. van Jij moet uh, bij de gemeente nu uh, een huwelijk gaan sluiten. Nee, maar als hij, dat, het, het... Als hij dus eenmaal die baan heeft... Mm -hmm. Dan, uh, mag je, dan moet je ook alles trouwen wat hij wil. Um, uh, ja, want uh, daar is het in dit geval aan <lacht> ambtenaar voor die de wet uitoefent. En, en kerk en staat is een, is een gescheiden gegeven in Nederland. Mm -hmm. uh, dat is één. Ja. En twee stel, ik zou nu bij een uh, particulier bedrijf, gewoon een, gewoon een regulier bedrijf werken waar iets voor 10 cent wordt ingekocht. Maar ze verkopen het voor, voor 10 euro. Ja. Dan kan ik dat vanuit mijn geweten bijna oplichting vinden. Maar als ik tegen mijn baas zeg nou, ik ga dat niet verkopen voor 10 euro. weet ik zeker dat ik ook op straat sta. Mm -hmm. Hè? En, en uiteindelijk is, is een ambtenaar iemand die uiteindelijk de regels uitvoert. Zoals die democratisch in ons land zijn vastgesteld. En juist vanwege het feit dat dat democratisch... Maar is wacht eens even. Wat voordat we daar da doorgaan. Stel nou dat jij bij mijn bedrijf werkt. En je hebt het idee dat er oplichtingsactiviteiten um, aan de gang zijn. Dan kan je toch ook een klok luiden? En dan zou je toch beschermd moeten worden? Um, nou, ik denk dat dat heel betrekkelijk is. Want uh, de klok luidt omdat ik vind dat mijn baas een te hoge winstmarge heeft op een product. Oh. Uh, ja, daar, uh, daar is je ge geen enkele feit wordt aangepleegd. Want zolang er mensen zijn die bereid zijn die 10 euro te betalen voor iets wat 10 cent inkoop kost, is het goed. Alleen ik vind dat in mijn opvatting bijna wel oplichting. Oké, okay, maar stel nou eens even dat het even niet om dit voorbeeld gaat. Want dat hebben we toch maar bedacht. Maar stel nou dat het om een onderwerp gaat. waarbij je denkt: ja, maar hier is de basisgever schaats aan het rijden. Dit kan niet. En, en jij wordt gevraagd om daar mee te doen. Hè? Zoals die uh, Ad Bos, de, de, de man die uh, de bouwfraude eigenlijk aan het licht heeft gebracht. die na jarenlang dubbele boekhouding dacht: nou, nu ben ik er klaar mee. Ik, ik, dit moet anders. Dan... Nou, ik vond, ik vond dat een hele goede actie van die man. Om de hele simpele reden dat, dat zijn werkgever. Uh, ook de wet overtrad hmm. en dus niet in lijn met de wet uh, handelde. Hmm. En uh, ja, dan is het uh, in ieder uh, vrij, misschien zelfs wel de plicht... Uh, om als hij kennis heeft van een strafbaar feit, uh, dat te melden bij de overheid. Ja, maar ja, dat, uh, hij heeft dat... wel, hij heeft, uh, hij, ik stond op straat <laughs> op een goed moment reed hij in een camper. Inmiddels staat die camper gewoon bij een normaal huis, heb ik laatst van hem begrepen. Dus dat scheelt alweer. weer. Maar, maar hij, hij heeft, uh, hij, hij, ja, dat geweten van hem, dat kostte hem wel wat. Ja, en in dat geval vind ik het inderdaad dus uh, uh, eigenlijk heel onterecht... Uh, dat een klokkenluider in zo'n zaak uh, niet beter beschermd wordt. Hmm. Uh, en dat die man zijn geweten laat spreken. Um, um, uh, vind ik ook een heel mooi iets. En daarvoor dient dat ook, ook beschermd te worden. Maar dat is natuurlijk nog een, een, een ander verband. omdat het, dat, Kijk, in, in zo'n geval staat, is het een particulier iets, een privaatrechtelijk uh, verhaal... Mm. waarbij uh, de wet als leidraad geldt en van waaruit zijn geweten ook in overeenstemming is met de wet. Yeah. Uh, het, is het wordt lastiger wanneer je geweten niet in overeenstemming is met de wet. Dan kan je dat in je pri privésfeer... Uh, nog zo regelen zoals je dat zelf wil. Maar zodra het uh, om uitvoering van een wet gaat, of, of in je privésfeer ook, uh, uh, stel dat je uh, een bepaald bezwaar hebt tegen iets waarbij je een ander toch direct of indirect schade uh, schadebrok, of in ieder geval niet in overeenstemming met de wet handelt, ja dan kan je ook daarvoor voor het gerecht gedaagd worden. Uh, okay. Dus uiteindelijk is, is de wet uh, leidend, uh, zolang dat die uh, democratisch in stand blijft. Oké, okay. maar nou, duidelijk verhaal. Dus, maar dan betekent het dat, je, dat, dat er ook gewoon helemaal geen enkele ruimte is. Hè? Want je zou kunnen zeggen, nou ja, zolang er maar voldoende in dit geval trouwtenaren zijn... Dan, komt, dan, dan wordt die wet ook wel uitgevoerd. Die kan het ook pragmatisch oplossen. Maar dat vind jij eigenlijk geen begaanbare weg? Um, nee, dat vind, ik, dat vind ik... Ja, kijk, ik vind dat een hele lastige weg. En waarom? Om zodra dat je namelijk een uitzondering maakt... waarin een ambtenaar niet de wet hoeft uit te, te voeren... Uh, ja, dan, dan is, maak je wel een precedent. Ja, ja. Uh, vooral ook omdat er, dat er geen verplichting op zit om trouwambtenaar te worden. Hè, dan zou bijvoorbeeld een volgende ambtenaar uh, gewetensbezwaar kunnen opoeven voor een andere wet die hij niet wenst uit te voeren. En dan krijg je natuurlijk wel een heel vreemd ambtenarenapparaat als uh, je voor allerlei verschillende punten uh, gewetensbezwaarde ambtenaren in dienst hebt. Ja, maar dat is toch, zou toch redelijk overzichtelijk kunnen zijn... Op dit moment is dat redelijk overzichtig... ...omdat het nog een beperkt aantal punten geldt... Uh, ...maar uh, ik weet niet wat de wetgever morgen besluit om, uh, om aan te nemen in de Tweede Kamer. En als daar iets uitkomt wat bijvoorbeeld ook in strijd zou kunnen zijn... ...met, uh, met, met, met, met bepaalde opvattingen of, of religieuze opvattingen... Uh, ...het hoeft niet per se trouwens religieuze opvattingen te zijn... Mm -hmm. Je weet, het is meer algemeen vind ik. Yeah. Uh, maar ook dan... Uh, ja, is zo'n presidentwerking eigenlijk gevaarlijk voor, voor een overheid... en dus voor de maatschappij in het geheel. Ja, maar je zou... Vandaar dat ik vind, een, een, de wet uitoefenen, dat is wat een ambtenaar doet. Ja. En, ja. en als die wet je niet ligt, ja, dan is het of aanpassen eraan... of inderdaad een, een, een, een ander vak gaan kiezen. Ja, ja maar ja, goed. Het laatste, je zou ook nog kunnen zeggen... Van dat het een, een, toch ook een beetje een bescherming is van de mensen... om niet uh, met elke wind van leer van de overheid mee te hoeven waaien... Dat klinkt wat archaïs, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat, dat, dat, dat, dat je als burger daar ook toch ook een beetje beschermd tegen mag zijn. Dat, je, dat, je gewoon, uh, nou, dat we in zo'n divers land leven, dat je niet overal altijd mee eens zal zijn. Uh, nou, maar, maar bijvoorbeeld, daar zijn ook voorbeelden van. He, we hebben uh, ook nog het, het, het voorbeeld gehad dat in de Tweede Kamer een, een kamerlid van een christelijke partij... Uh, bepaalde uitspraken deed die, die puur op zich genomen kwetsend waren voor bijvoorbeeld homoseksuelen. Nou ja, maar die ja. uiteindelijk bij de rechter toch is vrijgesproken vanuit zijn vrijheid van opvattingen. En, uh, en dat hij dat vanuit zijn religieuze opvattingen uit. Ja. Uh, dus, dus ik vind daar nog wel een verschil in zitten, omdat dat namelijk een, een expressie is van mening. Ik heb dus ook geen enkel probleem ja. met, uh, met een christen die zijn mening uit, dat hij bijvoorbeeld tegen... Uh, ...het sluiten van, van, van huwelijken van, van personen van hetzelfde geslacht is. Hmm. Daar is op zich helemaal niets mis mee. Dat moet iemand ook vrij kunnen zeggen en uiten. En, en er zijn ook politieke partijen in de Kamer die dat standpunt ook onderschrijven. Hmm. Uh, dus op zo'n manier kan ook zo, op die manier ook die mening duidelijk gemaakt worden. Ja. Alleen zodra iets een wet is... Ja, ...dan is dat niet meer iets om vanaf te kunnen wijken. Dan, dan, dan is het namelijk een, een geschreven wet en die kan enkel... In, in, in het parlement op een democratische manier veranderen of ongedaan gemaakt worden. Oké, okay, nou, duidelijk verhaal, André. Dankjewel. Graag gedaan. Goeienacht. Joe, hetzelfde. Dag. Dag. Fijn om ook weer eens even Joe te horen. Um, joe, hetzelfde. Goed, um, wij praten dus nog steeds over gewetensbezwaren. Wat moeten we doen? En, en André, die is duidelijk van de rechte lijn. En, en Kees daarvoor eigenlijk ook wel van. Nou, uh, als de wet is aangenomen, geen flauwekul, dan die maar gewoon uit te voeren. En dat was, dat was vroeger wel een beetje anders. Andere zei er wel bij van: op het moment dat je er niet aan kan ontkomen, zoals bijvoorbeeld destijds de dienstplicht, dan zou daar toch een, een escape moeten zijn. Dat je kan aangeven: ja, maar dit, dit valt mij zwaar tegen. Hier kan ik er niet mee overweg. Um, ik ben benieuwd hoe u erover denkt. Misschien zegt u wel van, oh, nou nou, nee, uh, we zijn met een heleboel verschillende mensen. Daar moeten we ook een beetje ruimte voor hebben. En uh, zolang de boel maar uh, gebeurt, gebeurt, dan uh, de wet wordt uitgevoerd. Maar niet door één uh, en dezelfde persoon, dan, uh, dan gaat het toch ook prima. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben benieuwd of u uh, daar uh, ervaring mee heeft. Het klokkenluidersvraag kwam ook nog even langs, en passant. Uh, mocht u dat nou ook uh, uh, ervaren hebben, dat u dingen op uw werk heeft gezien... waar u uh, zich niet mee kon verenigen, waar u principiële problemen mee had... dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe u daarmee om bent. Gegaan. dus als je daarover wilt meepraten belt u dan aan 0800 1121 0800 1121 en wij gaan luisteren naar Zoom van Fat Larry's band. Larry's Band met Zoom. We hebben altijd al een bijzondere titel van de plaat gevonden. Zoom. Um, er wordt druk gemaild ook um, naar nacht.teo.nl als het gaat over gewetensbezwaren. Ik heb hier. Um Iemand staan uh, die zegt gewetensbezwaar... dat is Nathalie, die zegt... gewetensbezwaar voor ambtenaren is een luxe probleem... voor ambtenaren betaalde banen zijn om uitgevoerd te worden... niet om een privé-overtuiging te presenteren... en forceren naar onze burgers. Een vrouwelijke ambtenaar moet gewoon blij zijn dat ze een baan heeft... hoewel het een enorme part-time baan is, hoor, denk ik. Maar goed, haar probleem is haar privéprobleem. Daar is in deze tijd duidelijk geen plaats meer voor. Ze kan poetsvrouw worden en verlost is zij van haar werkprobleem. Wat een luxe probleem. Zij leeft in 1970 waar geld en rijkdom te over... Daar houdt het berichtje dan op. Nou, dat um, is dus een duidelijk verhaal. Uh, Gewetsbezwaren, daar hebben we gewoon geen ruimte meer voor in 2011. Um, Robert, die vond dat allemaal onzin, maar dat is een heel ander verhaal. Ah, wat heb ik hier? Uh, uh, Simon, Simone Witter, die zegt. die heeft al dertien keer geprobeerd, maar ze komt er niet door. Ja, dat is als ik aan de, in de uitzending zit dan, ik, dan kan ik niet de telefoon opnemen. Dus misschien moet ze het eens tijdens een plaat proberen. Sowieso vrouw luisteraar, luisteraars een tip. Um, uh, zij zegt. Ze komt er niet door, wil graag zeggen, ze vindt dat we open moeten zijn voor gewetensbezwaren op welke grond ook. De mevrouw, de ambtenaar, zij moet niet twijfelen. Ze moet haar hart volgen. Ze kan met haar geweten niet overeenkomen. Dan moet zij consequenties maar dragen. Met opgeheven hoofd kan zij dan stoppen. Maar ze hoopt dat als zij ooit trouwt, dat zij door haar wordt getrouwd. Want zij, ze krijgt langs het gevoel dat ze alles mag, behalve christen zijn. Nou, dat is een uh, hard onderdien voor een vrouw in Groningen. En ook wel een beetje dramatisch in laatste zin. Um, wij hebben uh, bellers aan de telefoon. En onder andere John Vermeulen. Goeiedag, John. Ja, goedendacht. Ik wil de opstelling. Jij wilde graag reageren uh, over de ja, gewetensbezwaren. Nou, voor de ene mevrouw. Ik heb het vijftien keer geprobeerd. Mijn is ook gelukt. Dus ook vijftien keer geprobeerd. geprobeerd. <laughs> dus. Ja, ik, misschien dat, uh, ik ga toch eens met de EO praten... van voor, voor een telefonistenpanel te kunnen hebben voor een nacht. Maar goed, dat is een heel ander okay. verhaal. Ja, zeg het eens. Ja, ik vind dat, uh, ja, ondanks dat ik zelf niet uh, christelijk uh, of geloven ben opgevoed, ik überhaupt niet geloof, maar ik vind dat ze die met vrouw dus niet zomaar kunnen ontslaan, want ze hebben dat toen ook aangenomen toen die wet helemaal nog niet van toepassing was. Dus omdat ze nou ineens een in wet veranderen, moet zij haar geloof ineens veranderen. Dus dat, jij zegt uh, van, ja. omdat zij heeft die baan, die had zij al lang, toen ja, is uh, ja. nou, ruim tien jaar geleden het homohuwelijk ingevoerd en ja. dan kan je daar niet ineens gaan ontslaan. Nee, want je kan niet zomaar van je geloofafvallen, hè? Onder niet geloof, heb ik er wel begrip natuurlijk voor die, die vrouw. Je kan niet zo... Dan, dan geloof je natuurlijk niet. Dat, dat, dat klopt niet. Nee. Dus je kan het haar niet kwalijk nemen dat zij bij die standpunt blijft. Maar daar mag je haar niet zomaar ontslaan, vind ik hoor. Ja, joh. Hé, hey, en, en, en waar, waarom, dat waarom vind... Ja, maar dat is, het is, dat is bijzonder. Als, als je zelf niet zo'n achtergrond hebt. Waar, waarom vind jij dat? Nou, ik ben er overtuigd als iemand uh, geloof gelooft. En dan geloof ik het ook dat die gelooft. Ja. Dus dan ga ik er ook vanuit dat hij dat. Uh, ja, dat is gewoon ja, een levensvorm, uh, een levensgewoon uh, van iemand. En dat respecteer ik gewoon. Maar als dan ineens je wet verandert, kun je er niet je geloof ineens aanpassen. Nee. En, en je moet je gewoon serieus vindt... zijn met dat geloof. Er zijn mensen die zeggen dan van ja, eigenlijk, eigenlijk discrimineert die mevrouw. Nee, nee ik, vind dat, ik vind dat ze gewoon respect voor die mevrouw moeten hebben. En dat ze dan gewoon andere ambtenaren uh, bepaalde functies moeten laten doen. En dat zij dan alleen die huwelijken uh, doet waar wel. Uh, het normale huwelijk in stand houden volgens haar normen dan. Ja, ja. oké. Okay. Snap je? Ja, dus en, en dat vind je dat op alle fronten moet, uh, moet gelden. Het gewetensbezwaar, daar moet ruimte voor zijn. Die wet is uh, nog niet zo lang, maar dat geloof van die mevrouw is nou natuurlijk al veel langer. En ze hebben ja. haar, haar toen aangenomen, toen die wet nog niet van toepassing was. Maar dus dan stel nou dat ze, dan stel dan dat ze vandaag zou solliciteren, en dan? Ja, nee, nee, dan moet ze natuurlijk wel rekening houden met die wet. Dat is wel okay. logisch. Ja, je oh, ja. vindt vind je niet dat, uh, dat, dat mensen. Uh, nee, wat dan, dat, dan, dan solliciteer je dus naar de functie, Waarop de functie uh, staat dus duidelijk omschreven dus bij de functieomschrijving, dat je dus mensen in hetero- en homo beneden uh, uh, moet, moet, ja. moet kunnen dienen. Dus ah, dan nee. moet je daar uh, mee aanpassen en rekening houden. En je vindt niet dat er uh, ook dan ruimte voor zou moeten zijn? Hoe bedoelt u? Nou nee, ja, dat, dat, dat, dat zolang er maar voldoende mensen zijn uh, om iedereen te trouwen... dat er dan ook ruimte is voor mensen die daar moeite mee hebben. Ja, ja en, en dan die nee, Maar, de dus, maar de dat de dat tijd in de der jaren. Sorry? S snap je? En dat, uh, dat die op een gegeven moment zijn die mensen die die hebben... Uh, dat dient op een gegeven moment dat, dat, uh, dat verloopt op een gegeven moment allemaal ja. wel. Maar er zullen dus en ook mensen rekenen? zijn hè, die heel bewust kiezen voor een bepaald soort naar Die mogen dan... Uh, ja, maar die... ik geloof er niet dat iemand voor, uh, voor een trouwambtenaar kiezen die je niet wil trouwen. Dus dat gaat niet. Nee, dat begrijp ik wel. Nee, maar stel nou dat je, uh, stel dat je een christen mens was, uh, Simone, die ons, uh, die ons ja? mailt en die zegt... nou, ik, als ik ooit trouw wil ik door haar getrouwd worden, want zij uh, gelooft wat ik geloof. Ja. Op het moment dat uh, dergelijke trouwambtenaren helemaal verdwijnen... Dan, nou, dan kunnen die mensen ook niks meer uh, vinden. Die, hebben, ja. die vinden dan niet meer een trouwambtenaar die bij hen past... Dat is ik vind nog verder probleem. Daar hebben we nog even uh, over niet over na. Nou. Nou. Nee. Nee. Dus nee, maar goed, dat zou het over hè, van, van hoeveel kleurig mag het ambtenarenapparaat zijn? Ja, maar ja, ik sta al in ieder geval uh, achter die vrouw. In ieder geval. Ja. Maar jij bent inderdaad voor. De overheid moet een voorbeeldfunctie geven daarin. Dus ze hebben dat toen aangenomen ja. en met die wetgeving, dus ze moesten ook uh, rekenen als die wet veranderen, dat zij niet de geloof kan veranderen. Ja ja het is ook echt ik een, niet op zo'n ontslaan. Voor jou is het ook echt een kwestie van, rechts, uh, van een opgebouwd recht eigenlijk wat je hebt. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay, joh. Nou, John, hartstikke bedankt. Ja. Okay. En uh, ja, ga lekker verder luisteren. Ga ik naar de okay, volgende? Oké, okay, bedankt, John. Ja. Uh, mijn volgende beller is Jeffrey Koek. Hey, goedemorgen, Jeffrey Jeffrey uit Amsterdam. Goedemorgen. Ik wil ook even zeggen, ik heb een beetje de Ik heb ongeveer vanaf begin van jaar 70 tot middenjaar 80 gewerkt hebben Justitie Amsterdam. Bij Justitie was dat... Dat was bij naar rechtbank? Bij de, bij, de, bij de Prinsengracht, die is bij de Europese oh, Justitie. Oh, ja, ja. Maar toen heb je, je een klokluider je, bepaalde misstanden aan de gebracht. Sorry, je je, gaat, Jeff, je, gaat, je praat heel snel. Wat, wat zei je nu? Ik heb bepaalde misstanden bij Justitie aan het licht Een soort klokluider. Ja. Toen ben ik, ben ik overgeplaatst naar de Parnassusweg naartoe naartoe Ewa... laat je aanslag is gepleegd drie weken geleden. Ja, oh ja. Waar maar, het OM zit. Nou, ik ben altijd zo'n persoon die erg kritisch is, want ik heb ook hetzelfde sterbeeld als wel het thema voor gofschorpioenen. En mensen zeggen altijd wat ze denken, die zijn te glas hard. Ja. Dus vandaar, ik had dus kritiek uit op de overheid, zeg maar over het koningshuis, over de Nederlandse staat, over de politie, over het op tegen uitgelaten. Dus die Piper op laatst niet eens me onderdoek zei, dat ik zou met ontslag zo gaan. laatste hebben dus ze met ontslag ingediend. Toen zei ze tegen mij. Ja, we hebben Riant aanverzet aan Piper bedankt, maar ik ga er niet op in, want ik ga van zonder dat. Kijk, als je kritisch bent, dan kan je ook niet aanblijven. Dus die dame zou ook in Groningen zou willen zeggen, als zij het moest mee, moet ze of een andere baan zoeken of wat anders gaan doen. Want die puber anders ga ik, komen kom in, een soort spagat. Wacht even, ik moet even. Jeffrey, even een samenvatting hoor. Want uh, jij uh, werkte bij justitie. Mm. Heb je nog steeds de radio op de achtergrond aanstaan? Ik teken, draai je uit. Oké, okay, nou dan uh, zit dat hier ook. Oh. Um, je je werkte bij justitie, je hebt een hele uitgesproken mening over het Koningshuis, en et cetera, et cetera. En uh, die ventileerde je ook heel. Dat vond men wel lastig. Zozeer zelfs dat jij uh, bent overgeplaatst, en je zei ook nog dat je misstanden had aangekaart. Ja, want onder andere mijn collega's die zijn ook stelselmatig vernederd, gediscrimineerd geworden. Oké, okay, dus zaken op de werkvloer, in de werkverhoudingen. Ja, inderdaad. Ja, en op goed moment um, werd jou dus een uh, regeling aangeboden als je weg zou gaan? Een soort gouden handdruk/slash /oproep oproeppremie? Nee, dus als ik zou blijven, mijn werk zou blijven, want ze wilden me eigenlijk niet missen. Oh, ze wilden je wel graag houden? Ze dus zei tegen mij in principe, ik dat en dat. Of je mag dat en dat krijgen. Als je het aanblijst, dan in principe, ik doe het niet. Want ik ga dus niet huilen. Ik ben het dus me niet eens met het apparaat. En dat je er toch rustig blijft zitten. voor alleen voor het geld. Ja, Want ja. Want zelfs in feite, ja, wordt er nog mensen verlof over mij gesproken. Dat ze me toch erg tegen en erg eerlijk ik. Dus dat is, oh, maar dat is ook wel. Jij vindt dan dat je, um, als je jezelf met een bepaalde werkgever... of een bepaalde functie niet meer kan verenigen... dan moet je daar ook op een goed moment maar... Met opgeheven afstand vernemen. Ja, oké, in principe, als ik, kijk, ik ga het onder wel op een waardige wijze ten ondergaan. Dus ik heb er goede. <laughs> toch een goede... Kijk, in principe, kijk, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je moet wel eerlijk zijn tegen ja. jezelf. Maar toch, jij werd gewaardeerd voor die opstandige rol die je had in die organisatie. Inderdaad. Ja. Um, en, en, en, maar toch was jij er moe, moe van. Toen dacht je, ik ga ja, wat anders doen. Ik was om. helemaal klaar mee, want in principe, kijk... Uh, ik was eigenlijk de enigdienst die door het op te Die collega's zelfs wel te praten, maar ze deden eigenlijk niks. Nee. Maar en hoe is het daar nu? Hoor je daar nog wel eens wat van? Ik ben nog steeds met een collega's van mijn collega's draagen mij nog steeds op handen, dus ze kijken tegen me, tegen me op alsof ik de hoogste berg ter wereld ben. Hm. Omdat ik zeg maar waarde van onder ben gegaan. Nee, en, en, en want dat is prachtig. Maar hoor je nog ook wel, is er iets veranderd daar of niet? Nou, daar is nog steeds niets van, want ze, ze hebben nog niets geleerd van die affaire met mij. Want ze blijven nog steeds op de oude voet doorgaan, maar goed, dus is bij de hun probleem. Hmm. Ik ben er vanaf, ik heb er verder niets meer mee te maken. Nee. nee, maar ik ben natuurlijk ook wel een beetje benieuwd wat er precies aan de hand is dan. Jijdo, ja, maar goed, er waren bepaalde misstanden voor mensen werden gediscrimineerd. Ze hebben bij zelf ook eh, diverse malen gediscrimineerd. Hm, nou, dan zullen ze toch eens iets van zich moeten laten horen. Maar ik, ik bedank je voor je verhaal, Jeffrey. Dus jij ik zeg ja, je zit in het programma, inderdaad. Ja, dag. Ja. Dag. dag, Jeffrey. Goed, dat is Jeffrey die zegt van... er is ook een eer in om met opgeheven hoofd... een bepaalde club goed met maar te verlaten... omdat je het er niet meer mee eens bent. Nou, dat is ook meer om met, met je geweten om te gaan. Dat je zegt, de maat is vol en ik ga andere dingen doen. Um, ik ben benieuwd hoe het voor u is. Als u wilt meepraten over gewetensbezwaren, hoe u ermee om moet gaan... en ook hoe het er in de praktijk uit kan zien. He, zoals een meneer die uh, na jarenlang uh, werk zei... Ik, ik stop ermee, ik, ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Nou, ik ben wel benieuwd naar dat soort verhalen. Um, belt u dan gerust naar 0800 1121 En uh, 0800 1121. wij gaan lekker naar Wouter luisteren ondertussen. Zoe, de maaise was dat, van uh, Wouter Hamel. Wat een heerlijke plaat. Ik heb gelukkig nog wel even een paar seconden van kunnen horen. Um, uh, want ik heb uh, weer twee bellers aan de telefoon tijdens de muziek. En um, de eerste daarvan, dat is Simone. En Simone die had ons gemaild toen de teller op 13 pogingen stond. Inmiddels staat hij op 20, maar de 20ste is dan ook raak. Zij is aan de lijn. Uh, Simone, goedenacht. Ben je er nog? Hey, uh, Ja, goede. ik ben er nou, nog. Jij wilde even reageren, onder andere ook op wat Mariette had gezegd. Uh, eerder in dit uur, een beetje aan het begin van dit uur. Uh, nee, het was aan het... Hey, nou, dat maakt het niet precies meer uit. Mariette Mijn uit Utrecht. Is. Maar jij herkende veel in haar verhaal. Nou, nou gewoon... Uh, nou, ik vind, uh, wat ik weer kwijt wil... Uh, dat ik uh, wel uh, zie dat heel vaak uh, de christelijke normen en waarden... ...gewoon overboord gegooid worden. Dat vind ik... Uh, ...dat uh, kwam ik zo tegen. En mm -hmm. ik heb ook voor gewetensbezwaren... ...zoals verzekeringen en inentingen... ...heb ik ook voor gewerkt. En uh, de, hoewel ik daar ook niet meer eens ben... ...maar uh, gewoon... Uh, ...alles mag tegenwoordig... ...behalve christen zijn. En als je daar... Uh, nou ja, ...als je dat uh, de consequenties geeft... ...dat je niet uh, meer kan werken... ...je werken uitvoeren, ...dat je daar gewoon... Dan mag je dat met opvogel uh, hand, uh, hoofd uh, ja, gewoon weggaan. Oké. Okay. Ja, en ik denk wel, als er ruimte is voor gewetensbesluiten, maar welke godsdiensten ook, op welke gebieden ook, ik denk dat daar ruimte voor moet zijn. Maar ja, als dat niet is, dan uh, uh, ik denk dat het bijna slag is. Oké, okay. dus dan, maar vind je het ook niet dan een beetje, een beetje, nou ja, hard gelacht. Ik bedoel, in verontslag ontslag prachtig, maar um, uiteindelijk uh, kunnen die mensen dus niet meer terecht als trouwambtenaar. Ik vind dat heel erg. Dat vinden ze wel heel erg. Ik zou liever, ik zou haar zelf dan persoonlijk voor zo'n trouwambtenaar kiezen. Ja. Als die, als die, als ik moest kiezen, als ik moest trouwen. Maar om, waarom zou je dan over voor kiezen? Omdat hij zelf de principes deelt als ik. Hmm. Maar stel nou dat jij. Eh, eh, zou het ook kunnen zijn dat je christen bent. en dat je zegt van. nou ja, ik, ik vind het fijn om een christelijke traum na te hebben. maar. Eh, voor mij. Eh, de, de, de, je krijgt in dit geval ook wel een soort. je krijgt er ook de steunbetuiging bij van dit standpunt. Wil je dat ook heel graag dan? Nou, dat hoeft niet per se. maar uh, ik vind wel. Uh, we, uh, ook, uh, ik vind ook. Ik vind. Zij snapt wel bepaalde dingen. die. Uh, die. Uh, uh, die uh, ja, waar ik ook achter sta. Ja. En, en dat... uh, zij voelt op bepaalde dingen aan uh, wat een andere trouwant niet zou voelen. Ja, maar gaat het dan puur om het christen zijn of ook om het verhaal dat ze geen homoeluk wil sluiten? Nou, dat, dan gaat het mij meer om het christen zijn en niet om het uh, dat ze de geen homoeluk wil sluiten. Maar dat zei je niet ergens. Ik vind wel dat het haar, haar goed recht is. Dat ze die ruimte ik denk, heeft. De, de, de, de, de Bijbel van de Buin uh, op... Uh, op uh, ja, op basis van de Bijbel, ja, dan denk ik dat dat een heel moeilijk verhaal wordt. Ja. Alleen, ik weet wel, als er zijn mensen die homo zijn, dat daar in principe, ja, je hebt ook mensen die homo zijn en niet praktiserend zijn. En daar mag je best je petje voor afnemen. Ja. Maar vind jij de... en, uh, dat. Dat vind ik wel wat anders liggen. Maar jij vindt wel dat die mensen de ruimte moeten krijgen uh, nu de wet er eenmaal doorheen is dat zij trouwen? Maar ja, dat, maar je Als je zou... uh, wel iemand bezwaar hebt om dat uh, over te trouwen, uh, ik denk dat daar ook ruimte voor zijn. Ja. Uh, zeker omdat uh, uh, dat niet al, nooit zo geweest is. Ik heb liever dat mensen trouw zijn in een huwelijk dan dat er. Uh, uh, dat ze van Jan naar, al, naar alle man gaan. Oké, okay, dus ook als het uh, een, een paar van gelijk geslacht is, zoals dat dan heel netjes en politiek correct heet. Ja, nou ja, ja ik zal ze zelf niet verkiezen en ik zal, uh, ik zal het niet toejuichen. Maar ja, als het dan zo is, zeg ik liever dat ze trouw blijven aan één partner dan van de een naar de okay. ander zitten. Ik denk ook dat het een heel mooie manier zal zijn om. Uh, heel veel geslachtsziektes uit de wereld te banden... als we een beetje trouwen willen. Dat zou een beetje monogamer zijn. Maar dat, zou... ja, de... ja, nee, maar dat, dat betekent dus... Zo. Jij zou dus niet willen dat we een overheid hebben... met alleen maar trouwambtenaren... die alleen maar hetero zullen trouwen. Dus er moet wel ruimte zijn... dat er ook ja, homo's ja, getrouwd ja, blijven ja, worden. Ja, ja. Daar, daar ben ik het wel mee eens. Want het is nou eenmaal de wet hier in ja. Nederland. Ja, ja. En, en, en, en, die... Maar ik vind wel... Uh, uh, dat... Uh, uh, ja... Uh, en je moet de overheid gehoorzaam zijn, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar uiteindelijk uh, is, uh, staat God voor mij daarboven. Ja, maar we hebben dus ook mensen aan de lijn gehad die zeggen van... ja, maar ja, je weet helemaal wel waar je voor kiest. Als jij bij, uh, voor de overheid gaat werken, dan hoort dit er nou eenmaal wel bij. Wat vind je daar dan nou van, als je dat van tevoren weet? Ja, als, als je van tevoren weet, dan moet ja. je een andere baan kiezen. Dus dan zou jij, um, dan zou jij in het geval... Als, de, tegen die mevrouw uit Groningen zeggen: van nou ja joh, uh, uh, als je nu vandaag zou solliciteren, dan weet je dat het erbij hoort en dan moet je ook niet zeuren. Ja, dan moet je uh, of het voor lief nemen, of je moet uh, voor je principes kiezen. Oké, okay. oké, okay, nou maar duidelijk verhaal het... joh. Ja, ik, uh, ik dacht, ik heb nog nooit gebeld. Dus ik dacht, de nou, telefoon komt het, het Nu heb je het twintig keer gedaan en nu zit je er eindelijk in. Ik wist ja. niet dat het soms zo moeilijk was om er doorheen te komen. Maar zoals, uh, uh, zoals uh, ja, we zitten hier gewoon uh, met z'n tweetjes. Ik ben de technicus. De technicus zorgt dat het allemaal goed gaat en het gaat fantastisch. Ja, en ja. ik uh, mag de presentatie in de telefoon voor mijn rekening nemen. Dus ja, dan, als je er met de <laughs> één aan het praten bent... Dan moet de ander even wachten. Hé, hey, maar ja, dan, uh, Simone. Dat maakt ook niet uit. Oké, okay. Simone, bedankt joh. Hartstikke fijn dat je gemaild hebt ja. en gebeld En uh, ik ga snel door naar uh, de volgende bellen... want ik weet nu al dat die het niet met je eens is. Dus blijf luisteren. Nee, dat, <laughs> dat is juist wel leuk. Spannend, hè? Oké. Okay. Hoi. Dag. Kars uit uh, Amsterdam was het, hè? Nee, Rotterdam. Nou, oh, Rotterdam. Hmm. Um, goed, daar zeg ik verder niks van. Hé, hey, um, uh, jij bent het dus weer helemaal niet eens met Simone? Nou, ik ben het eigenlijk wel eens. Met oh, je bent het wel met Simone, haar eens? Ja, Simone zegt ook: uh, de wet biedt die ruimte niet. En dat is eigenlijk ook, uh, ik vond het André eerder deze avond of deze nacht heel goed verwoord. Die zegt van ja, er is een scheiding tussen kerk en staat. En yeah. zodra je ambtenaar bent, uh, dan, uh, dan is je gewetensbezwaren zijn eigenlijk ondergeschikt aan je professionaliteit ten aanzien van dat je dienstbaar bent aan de gehele bevolking. Uh, hmm. en dat zijn ook homoseksuelen. Maar is het, is het geweten niet iets heel iets, iets bijzonders? Ik bedoel, dat werd gewoon nou, nou, zeggen of recht. dertig. Dat is aan. Iedereen heeft een geweten. Ja, ja. Dat is niet voorbouwd aan het <laughs> Nee, dat ben ik van harte met je eens. Maar ik bedoelde meer om te zeggen van nou ja, het, het geweten dat gaat niet om. Ver, dat is niet een voorkeur hè, of, of een hobby. Dat is wel iets je, nou, wat, nou wat heel wat wat vroeg, waar je wakker van ligt s'nachts. Dus ja. moet je mensen daar dan in dwingen. Um, nou, dwingen, dwingen. Je bent uh, ambtenaar. En als ambtenaar dan heb je een dienstdoende functie ten aanzien van de gehele bevolking. Yeah. En dan ben je uh, uh, de wet aan het naleven. Dat is die scheiding tussen staat en kerk. Dan werk je voor de staat. En zodra... Uh, God. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, ja, je merkt dat bij elke bellen hang ik weer aan de andere kant. Maar je zou ook kunnen zeggen van ja, maar eens luisteren. de staat vertegenwoordigt een veelkleurige bevolking met velelei stemmen en voorkeuren en gewetens en principes. Um, dat zou ook op een, een of andere manier terug kunnen komen in, in, in de manier waarop de staat eruit ziet. Uh, nou, in de manier waarop de maatschappij eruit ziet en de vrijheden die er zijn voor uh, meningsuiting, geloof... Ja. Maar eh, al met al moet de staat, die gehele bevolking, dus dienstbaar zijn... door middel van een uh, hele neutrale houding. Maar als die staat dan doet, maar dat daar, want er werken wel mensen in die staat. Het is geen onpersoonlijk gebeuren wat dat betreft. Het zijn allemaal wel mensen die met harde ziel hun werk doen. Dat klopt, maar dan denk ik, dan komt het aan een stukje professionaliteit. Een stukje professionaliteit. Ja. Maar dan wint professionaliteit er dus van geweten. Altijd. Eh, inderdaad. Eh, nou... Uh, dat, dat is ieder zijn keuze. Maar mocht het niet winnen, dan, uh, ja, dan heb je je professie te veranderen. Maar het betekent dus dat bepaalde. Stel nou dat je beveiliger bent. Mm -hmm. En je hebt enorm veel pr principiële bezwaren tegen, uh, tegen kernenergie. Of laten we het andere voorbeeld gebruiken, wat er ook enorm inhakt, uh, uh, uh, bijvoorbeeld op de Veluwe, rond de MKZ-crisis. Dan moet je boeren op afstand houden die uh, weigeren, of, of uh, je bent politieagent, je moet boeren op afstand houden die niet toe willen staan dat de overheid hun veestapel uh, afmaakt. Ja. Wat, wat doe je dan? Kan je dan niet, moet je dan professioneel zijn of, of zou je dan ook toch naar je overste moeten kunnen gaan en zeggen van joh, uh, deze wil ik even overslaan? Dat kun je proberen. Maar, uh, uiteindelijk... ja, maar vind je dat, je dat je het recht ertoe hebt om, de, om, om af en toe ook eens even te zeggen van, nou, maar dit die kan ik gewoon niet meer leven? Uh, nee, tenminste zodra je ambtenaar bent, denk ik, uh, de, ja, je, je hebt het recht om dat te uiten Tegen, ten aanzien van je overste, niet ten aanzien van uh, de bevolking. Nee, nee. Ook tenminste, dat, uh, ja, ik denk, dat moet je heel professioneel mee omgaan. Nou, maar professioneel mee omgaan kan dus ook betekenen dat je een verantstandhouding hebt. waar iedereen weet waar hij aan toe is. En dat, eh, dat, dat je dat tegen je commandant of weet ik het wat, hoe het heet, bij, bij de politie zegt: mm. van. Uh, in dat geval, uh, dat je zegt van: joh, ik, uh, ik, ik wil deze niet doen. Ik heb hier moeite mee. Ja, dat, uh, dat kan, maar ik denk: uh, zodra je ook voor de politie werkt, dan zul je daar overeen moeten zetten. En, en denk van: oké, okay, uh, dit is de wet en dit is mijn baan. En. Uh, nu is het inderdaad even een mindere taak. Maar uh, voor hetzelfde geld kom je de dag daarna iets uh, op te lossen. Of uh, kom je tegen een zaak aan. waarbij je wel weer volledig. Uh, die volledig strookt met je geweten. Ja. ja, maar goed, het gaat natuurlijk om die dus dan uitzonderingsgevallen. Dan heb is weer je lolletje erin. <laughs> ja, ja. Maar ik geloof niet dat het is van. nou, vandaag heb ik een leuke dag, vandaag heb ik een minder leuke dag. Het gaat erom van: ja, kan, sta ik achter wat ik doe. Want je, zeker ook als, als, als ambtenaar, heb je, ook bij de politie, heb je natuurlijk een belangrijke uh, functie en een belangrijke rol. Maar stel nou dan, stel dan dat, dat je de buurman bent van die boer wiens veestapel wordt geruimd. En jij ja, werkt de bij de politie. Vet, ah ja, en je werkt bij de politie, dan weet je dat je een diender bent van de wet. Ja, maar het klinkt wel heel erg, uh, heel erg rationeel. Maar op menselijk vlak zie ik echt uh, een mijnenveld van uh, problemen. Uh, niet alleen met het geweten op dat moment. Nee, maar dat is denk ik precies wat André zegt. De wet uh, biedt die, uh, kan die ruimte ook niet bieden. Want dan we een uh, gaan we richting een wetteloosheid. Of dat biedt. Dus, uh, ja, dan dus heb je precedenten die, ja, die niet. Uh, ja, maar je kan toch wel een beetje een afspraak maken. Dat, uh, het is niet zoiets van. Ik ging, uh, Vandaag even een baaldag. Nee, het is echt een, een, een uitzonderlijke praktijk waar je tegen loopt. In uh, nou, hè, een van de zeg, in 20, 30 gevallen, misschien veel minder. Daar kan je toch wel een omschrijving voor bedenken. Dat iemand kan aantonen dat hij principiële bezwaren heeft. Ik probeer dat ook, ook omdat nee. jij op andere reageren ja. die denkt... nou, ik ga het eens dus even proberen een beetje verder te brengen. Nou ja, ik, ik, ik, ik vind dat zelf dus eigenlijk van niet. Nee, ik, ben, uh, ik denk, nee, de, de, dan, is, dan, dan ben je een diende van de wet... en dan is de wet heilig. De wet is heilig. Oké. Okay. Als ambtenaar zijnde, in mijn optiek wel, ja. Oké, okay. ben je zelf ambtenaar? Nee, nee, nee student. Student. En wat ja. studeer je? In de ontwerpen, In de tui zelf. Kom je in de stilontwerpen als geweten tegen? Uh, ja, zeker. Ja, joh. Tenminste, wat ik, nou, wat ik, tenminste, dat verhaal wat ik eerder nog hoorde van... Uh, is. Uh, de, de, de, de productiefaciliteit in, uh, in, in de andere kant van de wereld. Uh, daar kun je vraagtekens bij stellen. En uh, daar heb ik natuurlijk ook net zo goed. Zonder dat ik... Uh, ben. Of, uh, ik, ik omschrijf me eerder als cultuur-katholiek, maar ja. uh, dan kom ik er ook met gewetensbezwaren te kijken en daarom heb ik er ook voor gekozen van, nou, nah, uh, vooralsnog lijkt het me het ideaalste om als zelfstandig aan de slag te kunnen gaan, waarbij ik elke keer opnieuw die afweging kan maken van, kan ik het wel doen of kan ik het niet doen? Het is natuurlijk vanuit een luxe positie en dat zal waarschijnlijk ook niet... Uh, maar ja, dan gaat dat bijvoorbeeld, dan, ik zijn. weet niet, maar stel de, als het gaat over de, de iPhones of de, de, de laptops, weet ik het, er zitten onderdelen in die worden soms onder arbeidsomstandigheden gemaakt. Dat, dat deugt niet. Ja. ja. En dan zou jij graag zelfstandig willen zijn zodat je daar zelf je keuzes in kan maken. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, nou heel ja, goed. Dat is. Uh... Bijzonder. Ben ja, is... uh, ik ben benieuwd waar je dan, uh, hoe dat eruit gaat zien. Of je een mooi ja, project. Ja, dat ben ik zelf doen. ook benieuwd naar. Ja. Je, maar dat, uh, ik heb in ieder geval wel bepaald dat uh, onderwijs is voor mezelf altijd iets is wat uh, altijd goed is. Dus waarschijnlijk zal ik uh, uh, voorlopig nog een podium om gaan verdienen in het onderwijs. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd, Joh. Hé, hey, maar bedankt voor je mening. Uh, dank voor, en... je, voor je tijd. Goeienacht, hoor. Goedendag. Nou, wij praten door over uh, gewetensbezwaren. Het maakt veel los en uh, uit een heleboel uh, hoeken en gaten komen, komen, komen bijzondere verhalen en meningen. Wilt je ook doorpraten daarover? Dat kan. Dat belt u dan naar 0800 1121, 0800 1121. En wij, oh, nou wat mooi, even voor, uh, voor Kars nog, Teach Your Children. Een onderwijsplaat van Crosby Steels, Nash Young.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 Your elders grew up and so please help them with your youth. They, they see the truth before they can We die. Can can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by and feed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 Crosby, Stills, Nash Young. Wat dan echt, neem een bandnaam. Maar goed, um, Teacher Children was uh, de naam. Het was natuurlijk een hele beroemde bandnaam, dat weet ik ook wel. Maar um, ik, de, nou goed, veel namen. Uh, gaat allemaal af van de laatste minuten die wij nog hebben voor uh, dit gedeelte van de Nacht op 1. Waarin wij het hebben over gewetensbezwaren. Ik heb aan de telefoon Jan. Goeienacht Jan. Goedemorgen. Goeie, goedemorgen, zo, kijk eens even aan. Dat, is een, uh, dat komt er lekker in, goedemorgen. Uh, jij hebt in de verslavingszorg gewerkt en liep daar ook tegen problemen aan. Ja, ik wilde toch maar even een, een praktijkvoorbeeld geven. Niet omdat ja. ik mezelf zo'n flinke vent vind, maar het, het blijft bij zo'n beetje getheoretiseerd. Ja, dat ben ik, ik met je eens. Een, ik heb in de nachtopvang gewerkt uh, bij, in de verslavingszorg. Ja. En wij hadden daar met, uh, met een aantal collega's, uh, waren we dan verantwoordelijk voor het rijden en zeilen binnen die nachtopvang verslaafden. Die konden daar s'nachts komen slapen. Ja. En, uh, en eten en verblijven tot de andere dag ontbijt en dan gingen ze weer naar buiten. Ja. Met de loop van de tijd... Ik moet daar even bij zeggen... Uh, ik heb een maatschappelijk werk achtergrond van jaren geleden. Yeah. En ik ben dat werk bij gaan doen. Want de schoorsteen moet roken. Ik heb dat werk gedaan en ik heb dat bewust voor gekozen. Omdat ik dacht... Een mens kan gedaan hebben wat hij wil in het leven. Niemand hoeft zomaar op straat te liggen. Yeah. Dus ook iemand die zwaar verslaafd is. Waarbij komt... Ik denk dat niemand erom vraagt om zwaar verslaafd te zijn. Mensen die moeten hulp hebben. Met de loop van de tijd zijn er toch wat veranderende inzichten gekomen bij die verslavingszorg, uh, bij die club waar ik werk. Yeah. En werden mensen, de verslaafden, steeds meer gezien als patiënt. Iemand die dus nagenoeg geen grip heeft op zijn eigen situatie. Okay. Daarmee ontneem je mensen verantwoordelijkheden om zelf dingen te veranderen, vind ik. Yeah. En het heeft zo'n ontzettende hoop gerommel gegeven tussen mij en en een aantal managers... dat ik op een gegeven moment zelf gezegd heb... en weet je wat ik doe? Ik ga niet meer. En ik ben van de een op de andere dag... ben ik niet meer gaan werken. Ik ben gewoon niet meer gegaan. Zo. Gewoon van een een beetje, dag, je en... het was het gewoon zo ontzettend mee oneens. Ja, helemaal. Ja, dat ik dacht, doe het niet meer. Nee. En daar, daar zit natuurlijk een heel verhaal aan vast. Ik ben een paar weken... Uh, behoorlijk overspannen thuis geweest. Met vrienden veel gesproken, bla bla bla. Ja. En gedacht: ja, maar als het mij zo na komt, en ik kan er niet meer over weg, wat zal ik dan, dan nog gaan praten met een organisatie die probeert toch hun ideeën door te zetten. Ja. Eventueel tegen mij zegt, maar dan hebben we misschien wel een andere plek voor jou. Ja. Op het moment dat ik daar rondloop ben ik vaandeldrager van een organisatie die ik die kan ondersteunen. Dan moet je gaan. Dus jij hebt gewoon je conclusies getrokken en gezegd, ik wil hier niet meer bij werken. Dat is als het nou om het hart van de, van de mens gaat, nogmaals niet omdat ik een flinke jongen ben, maar als je vanuit je hart redeneert. En als je vanuit je hart menselijkerwijs wil redeneren naar iedereen die de moeite waard is, ja. moet je ook eigen consequenties durven trekken. En waar dus ben je uiteindelijk ga... terechtgekomen? Ik ben uh, verder weer freelance gaan werken en Schaalhans is bij mij keukenmeester. Oh. Maar ik ben gelukkiger dan in de tijd dat ik daar bij de club werkte. Ja, ja. Oké. Okay. Dus dat heeft je, het kost je tot op de dag vandaag. Kost het je ook nog wat, dat geweten? Dat kost heel veel. Ja, dat ja. kost heel veel. Dat kost heel veel. Je levert een ontzettend hoop veiligheid in. Van alles ja. maar van elke maand inkomen. Ja. En sociale contacten en noem maar op. Zo. Bijzonder, joh. Bijzonder vraag. Hé, hey, bedankt. Ik, ik heb nog één beller voordat we. Lekker nieuw... doorgaan. Dankjewel. je wel. Nou, supermooi. Succes. Bedankt dag. voor de complimenten. Dag. Um, ik heb aan de telefoon. Uh, wie heb ik ook weer aan de telefoon? Uh, ja, ja, hallo. Igor. Igor, goeiedag. Hey. Jij wilde ook nog graag reageren. We hebben nog een paar minuten. Nou ja, ik, ik word de hele nacht het voorbeeld van die... Uh, trouwambtenaar. Dat christelijke gronden niet... Komen ze trouwen. trouw. Maar uh, ik ken ook wel een trouwambtenaar die christelijk is en die dat wel doet. En er zullen er wel meer zijn. Het ja. geluid uh, moet ook wel verteld worden dat... Uh, heel veel christenen zijn die er geen moeite mee hebben. Nee. Waarom vind je dat ja. belangrijk? Nou ja, omdat... Uh, om, omdat uh, gedaan wordt dat het geweten en geloof dat dat één ding is. Uh -huh. Dat hoeft niet altijd te zijn. Ik bedoel, er, zijn ook, uh, er worden ook geen mensen meer gestenigd tegenwoordig. Die uh, om wat voor reden ook... Uh, maar ja, dat, uh, ik noem dat als voorbeeld, maar... Dat, dat, dat zijn dingen die staan ook in de Bijbel. En dat wordt ook niet meer gedaan. Ik bedoel, nee. We leven wel hier en nu. En bovendien, als je trouwambtenaren krijgt... die op die gronden... Uh, dat doen, ja... dan krijg je een tweedeling. Okay. Traantenaren die discrimineren. Maar jij hebt Trauimten... dus als christen heb ja. gezegd... van, ik, ik ben christen... maar ik wil toch iedereen trouwen. Nou ja, ik, ik vind... als je gewetensbezwaar hebt... dat, uh, dat het... ...op grond moet zijn van een kwestie van uh, leven of dood. Hmm. En uh, als je mensen schade brokkent. Oké, okay. en dat vind je in dit geval niet? In dit geval is het een zaak van liefde... ...en dat twee mensen met elkaar willen trouwen. Of ze nou van hetzelfde geslacht zijn of uh, persoonlijk geslacht. Uh, dat uh, vind ik in dit geval een hele andere zaak. En, uh, dan, moet je, dan moet je dat broek niet uitoefenen. Nee. Oké, okay, dus dat is van, nou, dat is een duidelijk verhaal. Dus jij zegt van ja, ja, je moet je gewetensbezwaren ook een beetje bewaren voor de echt hele evenrechte halszaken. Ja, ja. Oké. Okay. E, we hebben een beetje een galm op de lijn, joh. Ik uh, ga het gesprek afronden, want ze gaan ook bijna naar het toe. Maar ik wil je bedanken voor je verhaal, joh. dag. Ja, goeie Goedemorgen. Goeie, goeie. Goed, nou wij gaan, uh, wij gaan uh, dit stuk van de nacht op één afronden. We hebben een bijzondere nacht gehad met een uh, levendige discussie over gewetensbezwaren. En het ging inderdaad wel heel veel over trouw te Dat is ook op dit moment het hot topic als het gaat om gewetensbezwaren. Um, en het is, uh, het is redelijk verdeeld wat we te horen hebben gekregen. We ook wel ook heel erg overzichtelijk. Mensen vinden er moet wel ruimte voor zijn. En uh, daar moeten we als overheid ook niet al te stringent in zijn. Uh, sommige dingen die kun je gewoon niet van elkaar verwachten. Uh, dus je moet een beetje Ruimte houden voor gewetensbezwaar. En andere zijn mensen zeggen: Ja, als je voor de overheid werkt, dan moet je de wet uitvoeren. En die is onpartijdig en onpersoonlijk. Um, nou ja, het zijn al twee duidelijke, duidelijke verhalen. We hebben ook wat voorbeelden gekregen. Het laatste voorbeeld wat we hadden was van de man in de verslavingszorg... die het absoluut niet eens was met de opvattingen van behandelen in die organisatie. en op een goed moment zei: Ik stop ermee. Het heeft hem wel wat gekost. Uh, op dit moment zit hij nog steeds niet in de zekerheid van een veilige baan. En uh, dat is in crisistijd ook niet alles. En uh, Gerard in het vorige uur vertelde nog even over wat stromingen in de kunsten zelfs. En we hebben het ook nog gehad over industrieel ontwerp. Overal komt dat geweten om de hoek kijken. Nou, ik hoop dat u een uh, bijzondere twee uren heeft gehad... waarin u uh, misschien ook wat heeft opgestoken over het ontwerp. Wij gaan uh, de komende twee uren lekker verder met muziek draaien... om bij in slaap te vallen of bij wakker te worden. Maar eerst naar het nieuws van vier uur.